Met het, NOS Journaal. het ministerie van Justitie en Veiligheid denkt dat het voorstel van Vluchtelingenwerk voor asielzoekers uit veilige landen niet zal werken. Vluchtelingenwerk heeft voorgesteld om kansloze asielzoekers die eerder een aanvraag in een ander EU-land hebben gedaan... niet langer terug te sturen naar dat andere land, maar hun aanvraag hier af te handelen zodat ze snel kunnen worden uitgezet. Het ministerie zegt dat dat bij bijvoorbeeld Albanese al gebeurt... omdat die makkelijk teruggestuurd kunnen worden. Maar als terugkeer lastig is, vindt het ministerie het niet wenselijk... als Nederland verantwoordelijk wordt voor de asielaanvraag. Ook als de asielzoeker weer doorreist naar een ander land. Een jongen van elf uit Eritrea is vorige week... bij zijn eerste zwemles in Lemmer verdronken. Hij was pas een paar maanden in Nederland en ging met school naar het zwembad. Zijn moeder wilde voor de zekerheid mee, maar zegt dat dat van de school niet mocht... Wat er precies is misgegaan is onduidelijk. De eigenaar van het zwembad in Lemmer zegt tegen de Leeuwarder Courant... dat er genoeg toezichthouders waren... maar dat de jongen desondanks waarschijnlijk in het diepere deel van het zwembad terecht is gekomen. De democratische presidentskandidaten Bernie Sanders en Pete Buttigieg willen alsnog in een hertelling van een deel van de stemmen in Iowa. Vorige week waren daar de eerste voorverkiezingen die Sanders nipt verloor van Buttigieg. Sanders zei vorige week nog dat een hertelling van hem niet hoefde, maar nu denkt hij daar anders over. Hij rekent niet op een andere uitslag, maar zegt dat hij de kiezers de zekerheid wil geven dat de uitslag klopt. De uitslag van de voorverkiezingen in Iowa liet dagen op zich wachten door problemen met het tellen. Het weer, het aantal buien neemt vannacht af, het blijft wel flink waaien, aan de kust mogelijk stormachtig. Ook de komende dag is het nog onstuimig, met windstoten en winterse buien, in het westen ook wat zon en het is dan ongeveer 6 graden.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 Oh I'm Mm. When your hair moves lower Them other artists out keep them all restless, restless.